Welkom in de wetenschappelijke aflevering van de Praathoek podcast. There we go. Geracht that's what we Ossie, need. Mario, Mario uit Rotterdam. <laughs> met, met Ossie Ozier en dingen en wetenschap op woensdag wil zeggen. Wauw! Hey, wauw, wetenschap op woensdag. <laughs> dus elke Mario ken... Reget. Ja. Yes, that's me. Er zit hier een heel ploegje klaar om, uh, om echt uh, je te ondersteunen. Elke keer als je ons weer verbluft met een nieuw feitje, dan uh, staat de groep op en die doet... Wauw! Wauw! Wow. <laughs> volgende week een symfonisch orkest, hè? Ja, eh, kijk eens aan. Welkom ja. alweer uh, Praathoek 12, Wetenschap op woensdag. We zijn er weer even tussenuit geweest, uh, lieve mensen. We worden, terwijl we over medische zaken en biologie praten, worden zowel Filip als ik nogal lichtelijk geteisterd door allerlei ongemakken. Uh, non-corona, non-corona. <laughs> dat niet. Nee, dat doen we niet al mee. Nee, precies. En uh, om, om het gewoon vrolijk te houden, gaan we het daar niet over hebben. En uh, ik zou zeggen, we duiken er meteen maar in. Want we waren net al, jullie waren al vertrokken eigenlijk over, over dingen. Uh, Philippe wist te vertellen, uh, dankzij zijn uh, gedoe met uh, medische. Uh, toestand nu, dat hij vandaag een soort bionische visie heeft gekregen van zijn been, en dat zonder verdovende middelen. Hoe zit dat? Ja, dat, dat vond ik dan wel sneu. Ik dacht van, hè, als het als, als dan toch even afzien is, uh, dan mag er een pilletje bij van mij, maar goed. Um, nee, uh, ik, uh, er werd een CAT-scan genomen van mijn been, en uh, het is fascinerend om dan achteraf dan met de dokter te zien. Um, je beenbreken is niet fascinerend, maar goed, je moet het dan maar het slechte erbij nemen. Dus dan probeer ik het maar vanuit de wetenschappelijke zin uh, zicht uh, mm. interessant te vinden. En het was fenomenaal interessant om je eigen been te zien weergeven worden in een computersimulatie, dus in een 3D. Dus je ziet elke, elke breuk, elke oppervlakte van mijn bot. En, en het, uh, de bloedvaten en de spieren en zo zijn... Daar is doorgekeken, dus enkel het bot is gereconstrueerd, dus uh, gescand, dan het zachte vlees weggedaan door de computer en de computer berekent dan waar het bot is en maakt er dan een 3D voorstelling van. En dat ziet er behoorlijk echt uit en dat is fascinerend. Ja. Maar jammer genoeg hebben ze het dus uh, drie van de zeven breuken zijn nog niet geheeld, dus ik heb nog een lange weg te gaan. Ja, ja dat is ook wel een interessant aspect wat je je soms kan afvragen. De wetenschap gaat vaak vooruit doordat er een nieuwe tool is. Of doordat ze nog verder kunnen kijken of nog verder kunnen verkleinen of zo. En daardoor ja. ontdekken ze dingen, maar aan de andere kant wordt de technologie weer gedreven door de... Wetenschap. En uh, vooral Mario, uh, ik zie nou hier toevallig uh, Kot waar die zit. We houden je adres geheim hoor. <laughs> maar ja, maar, uh, <laughs> ja da, da, he, je hebt heel veel technologie nodig om dit te doen. En ik vraag me af uh, in welke zin is het een uh, rem of een enabler? En welke rol, in hoe, maar, hoe, hoeveel techneut moet je zijn om dit te kunnen doen? Nou, je, je ziet dus nu, kijk, de medicus van nu leunt ook zwaar op techniek. Maar dat, dat is voor hem, zijn het natuurlijk niet meer dan, dan tools. Een, een hersenschirurg of een hartchirurg die moet met hele ingewikkelde machines werken, maar die hoeft ze niet, natuurlijk niet te ontwikkelen. Dus het is een soort samenspel tussen de, de technisch, medisch, technische bedrijven en, en de artsenij, zal ik maar zeggen. Maar het valt niet ontkennen te ontkennen dat dat, de, dat het tegenwoordig uh, ongelooflijk veel uh, mogelijk is. Ja, ja. Met name in uh, de diagnostiek er zijn natuurlijk enorme sprongen gemaakt. Nou ja, Philip zei het al met zijn... Met, ik denk wat die, dat hij die, dat die een computertomografie heeft gehad. Een soort CAT scan. Maar, ja. dat, maar dat gaat tegenwoordig verder en verder. Je hebt al, uh, uh, je hebt al een systeem waarbij je eigenlijk alleen de bloedvaten zichtbaar kan maken in 3D... Uh, uh, uh, uh, en je, uh, je hebt het dan gezien met bot en de, uh, dus voor wat betreft de, de diagnostische stoel, tools nu dat zijn enorme stappen en, maar ook bijvoorbeeld met hersenaandoeningen vroeger werd eigenlijk alleen maar kennis gekregen over het brein en dank, door middel van abducties dus als iemand de pijp uitging en hij was gek, dan konden ze kijken waar de, waarin de hersenen het mis was gegaan yep. maar tegenwoordig heb je dankzij de techniek de Deep Brain Stimulation, dan kan je dus heel gericht met uh, geluid, kan je, kan je dus uh, via uh, de buitenkant als het ware, specifieke gedeelten in de hersenen, hersenen, lam leggen. Dus dan kan je precies zien wat die gebieden nou doen. Dat heeft bijvoorbeeld ook een ongelofelijke uh, Speurt in uh, uh, inzicht opgeleverd voor wat betreft het hersenonderzoek. Ja, ja. Dan, dus dat uh, is eigenlijk geweldig. Dan nemen ze studenten en die steken ze in zo'n uh, zo scanner, zo'n hersenscanner, hoe heet die dingen? De, waarmee ze de hersenactiviteit. Oh, oh, ja. Uh. ja, een EEG bedoel je? Uh. Nee, nee, die uh, andere was e in real-time, uh, die, die elektrische activiteit. Uh ja ik kom er zo ja wel op. nou ja je hebt een, een elektroencefalogram dat is dat, dat dan krijg je zo'n haarnetje op met allemaal van die plakketjes op je hoofd dan kan je dus de elektrische activiteit kan je, uh, monitoren in de nee een MRI maar, bedoel ik die magneto die gigantische magneten oh, die tunnels ja, nee, waarin nee, gestoken ja. worden ja. en dan je ja, dus een, een andere de real-time versie, die is, uh, dus de, de normale, daar zit je dan een minuut of tien in en dan kunnen ze tot op inderdaad honderdste millimeter alles uh, zien. Helemaal real-time, maar, maar je hebt dus een, een andere versie die waarvan de. De, de oplossend vermogen een stuk lager is, maar dat is wel in real time en wat ze daarmee doen is zo studenten erin en dan naar pornofilms laten kijken om te zien en dan ineens een slachting <laughs> om te zien welke okay. gebieden binnen in de hersenen getriggerd worden en dat wordt nu gebruikt uh, in bioengineering van uh, oké, okay, ze weten nu bijvoorbeeld kunnen ze zien als jij de T zegt of je denkt aan een koe, dan ligt er altijd toch een bepaald patroon op in ja, je hersenen. En nou ja, kunnen dat, ze is dan dus, dat is waar ik het over heb eigenlijk. Je kan dus nu uh, waarnemen uh, uh, waar, wel, waar welke gebieden verantwoordelijk voor zijn. Ja, functional MRI, zo is dat. Functional MRI. Dat is dus uh, okay, dat, dat, dat is je het echt een, in real time ziet gebeuren. Ik heb, uh, ja. ik heb een bladje papier genomen, is van, ik heb notities genomen. Dus welke pornofilms waren <laughs> dat? Nou, in ieder geval <laughs> legale. Ja, daar <laughs> ja, is, is zoveel over te vinden. Waar, waar ze, hè, want ze hebben mensen die dingen, namelijk het probleem van die machines, of nou niet het probleem, die, die koop je, die komen ze aanzetten van Philips of Siemens, dat kost een miljoen euro of zo. Dat werkt ook Als met 10 uh, euro van. Hè? <laughs> maar uh, die, die, die werken ook met uh, vloeibare uh, uh, helium om die magneten te koelen. En dat spul, dat werkt 24 uur per dag. Je kan het niet uitzetten. Dus al die uren dat er niks is, komen daar studenten, psychologie, professoren, psychiatrie. Die komen met patiënten, met depressivo's, met van alles. Dat is een Lekker. goudmijn. Hè? Want, uh, dan kunnen ze gewoon binnen in de hersenen kijken wat er gebeurt met die mensen. Terwijl ze dan uh, ja, via zo'n VR-bril en via headphones kunnen ze dan allerlei sensaties erop afsturen. Dat is heel speciaal, dat spel. Ja, er zijn boeiende <laughs> ontwikkelingen vandaag de dag. Dat, is, dat valt niet te ontkennen. Wat dat betreft ben ik blij dat ik, wat we in dit tijd leven. Want we worden ook ieder jaar worden, krijgen we weer een paar maanden bij. Zo lijkt het wel, hè, met de, de levensbring. Ja, dus ja, net ja, zoals die, in, die olievoorraad ja. die, die al sinds onze jeugd altijd opraakte. <laughs> dat hoorden jij, <laughs> dat hoorden we allemaal op school. De, de olie raakt ooit op. Die raakt, die, al, ja. op, hè? Die raakt maar, al 60 jaar op. <laughs> en dat blijft <laughs> nog 60 jaar opraken of zo. Ja, ja dus. De... Ja, en er was dan één vraag binnengekomen. Want langzaam zitten we al een beetje op dat thema over dus engineering. Hè? Dus, want je hebt nu ook de bioengineering, zit er nu wel aan te komen. Ik heb hier dan een artikel toegestuurd gekregen uit The Guardian. En met name bijvoorbeeld bij transgenders uh, leeft dat die uh, op zoek zijn naar, uh, naar kunst. Een, een, ja, een, een peniele implant. Hè? Zeg maar. Een, een, iets wat als penis kan dienen. En nu blijkt dat ze dus inderdaad. In Engeland zijn ze zover dat ze met, uh, op konijnenniveau enzovoort uh, <laughs> dit gewoon aan het doen zijn. En uh, dat het er allemaal heel goed uitziet. Ja, spannend, spannend. I ja, iedereen kent ook wel dat filmpje van uh, een, een muis die een oor op zijn rug heeft laten groeien. Ja, hij, ja. Uh, nou ja, dat die uit. Nou ja, kijk, het punt is. Uh, je hebt natuurlijk. Uh, ja, als je, dat is dus reconstructieve uh, uh, chirurgie zou je kunnen zeggen. Het is heel fijn als je een, een oor kwijt bent en je kan het als het ware het, uh, het kraakbeen, uh, jouw eigen kraakbeen gemodificeerd uh, laten ontwikkelen en laten groeien op een ander organisme. Dan praat je over transgene dieren. En, met, en dat, dit is dus een typisch voorbeeld. Als je bijvoorbeeld een, uh, een varken neemt, de, de, organen, de, de organen van een varken lijken ontzettend veel op die van een mens... Alleen, je zit met het probleem. Zou je een nier van een varken in een mens douwen... Dan, dan krijg je natuurlijk. Uh, de, dan ontstaan er allerlei reacties. Dan krijg je afstotingsverschijnselen. Mm -hmm. Want uh, dat noemen ze HLA-identiek is het niet. Je moet dus een. Uh, het moet dus overeenkomen met. Uh, jouw, jouw immuunsysteem moet het herkennen als van jezelf. Mm. Nou, wat je dan, wat je dan doet. Ja, als je dus een, een varken genetisch uh, zou kunnen modificeren, zodat die. Uh, zeg maar, uh, biggen werpt. Uh, met, uh, en die biggen, die hebben jouw uh, gemodificeerde antilichamen. Hmm. Dan zou je je eigen transgene varken kunnen hebben. En heb je een nier nodig, nou ja dan is het vervelend voor Knorretje. Maar dan gaat er een nier uit en die gaat er bij jou in. En je hebt geen afstotingsverschijnsel. Ja. Dus dat is wat, wat, wat uiteindelijk uh, uh, de, de toekomst is. En theoretisch is dat natuurlijk al mogelijk. We hebben al ja, ja, hartkleppen in, in, in die zo in Korea ja, die had, uh... zitten die, zijn die hondenkloners, hè? die dokters, daar kan je voor 130.000 euro... Als je, nou ja, Kefje is gestorven, ook wat erg, 100.000 euro, een trip naar Korea, hey, daar is Kefje 2.0... En, ja, is, oh ja, en ja. voor 30.000 euro extra kunnen ze hem licht laten geven in het donker. Ja, dat is helemaal de blauwe Limit. Hè. Dat hebben ze gezien Dat hebben ze er was dat toch wel een lichtgevende rat of zo? Ja. Maar waar gaat dat ja, naartoe? Dat he? heb ik gezien. Ja. Want nu was het ook inderdaad een tijd geleden heel, uh, een, een enorme revolutie. Uh, die CRISPR-Cas9, waarmee we dan uh, in staat ja. zouden zijn om, om op, op die lettertjes van ons DNA... om als, als een soort word uh, editor uh, daarin te knippen en plakken. Nou, intussen is, is het daar voor heel nee. erg stil geworden daar rond, want wat bleek... Elke keer als ze iets uh, teweeg brachten of veranderde binnenin... dat veroorzaakte een paar honderdduizend genen verderop... allerlei kankerreacties en aanvalsreacties en zo. Dus ze brengen dingen teweeg. Waar ze nog geen ja. flauw benul van hebben. Nou ja, daarom hebben we ook... Uh, in, in die genetica is er ook een, is er ook een mortuarium. Uh, is in de, hoe zeg je dat... Uh, er is ook de afspraak gemaakt dat, whatever you do, dat er in ieder geval niet gerommeld wordt uh, met de kiembaan, met andere woorden. Dus je mag een organisme wel veranderen, maar niet uh, de kiembaancellen, met andere woorden. Dan heb je dus, als je dat zou doen, dan zadel je toekomstige generaties op met het mankement wat je erin hebt gebracht. Dus je moet wel het genoom zuiver houden. Dus alles wat een hey, oh, rekening oh, oh. heeft op de Wat zijn kiembaancellen? Uh, kiem dat... oh, oh, oh, oh, ondertiteling graag. Wat zijn kiembaancellen? Nou, de kiembaan in, in de embryologie, dat is, uh, als, dat is eigenlijk uh, het gedeelte van het lichaam dat, dat, ja, dat voor de, de, de voortplanting zorgt. En wat zorgt dat, dat het genoom doorgegeven wordt ja. naar verdere generaties. Dus, dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, als je bijvoorbeeld stamcellen neemt, die heb je in allerlei soorten en maten. Je hebt, uh, ja, dat is een hele reeks, ik weet ook niet precies die volgorde, maar... Je je hebt uh, totipotente, uh, omnipotente, multipotente en ga zo maar door. Ik zal het proberen kort uit te leggen. Mm -hmm. Als je een, uh, een embryo hebt... als je een bevruchting hebt van een paar cellen... dus na de derde deling heb je, uh, heb je acht cellen. Twee vier, uh, twee, vier, acht. Als je daar één cel vandaan zou nemen... dan kan je die ene cel... Dat, die kan je als stamcel gebruiken in je onderzoek... terwijl dat de rest van het embryo gewoon doorgroeit. En die stamcel... Die kan nog uitgroeien tot alles. Dat wil dus zeggen tot alles van het embryo. En het amnion. Dat is dus het vruchtvlies. En uh, de placenta. Dus dat is het wat uiteindelijk het embryo uh, van voeding voorziet. Maar na een aantal delingen. Dat is heel ingewikkeld. Je krijgt dan uh, dat klompje cellen. Dat wordt een bal. Mm. En die bal keert zich buiten. Dat is de gastrulatie. De cellen die je dan gevormd zijn. Die kunnen tot alles uitgroeien in het embryo maar niet meer tot het vruchtvlies en de placenta en ga je dan weer een reeks uh, en zo uh, stappen verder, dan kom je weer bij uh, dan, dan gaat het embryo zich ontwikkelen in de drie kiemlagen. Dat is het endoderm, uh, dat, uh, de ectoderm en het uh, even kijken was het die endoderm, ecto en epiderm. Uh, dan heb je drie kiemlagen en dan alle stamcellen die je uit één zo'n kiemlaag haalt, bijvoorbeeld het endoderm, dat zijn worden organen. Het ectoderm, dat wordt de huid en ga zo maar door dan kan, kunnen die stamcellen alleen nog maar uitgroeien aan iets wat in die kiemlaag zich vormt. En nou is de afspraak, ga vooral niet rommelen aan die eerste omni- of totipotente stamcellen, want zou je daar iets in verzieken, dan, dan, dan, dan, dan is je genoom in gevaar. Dan, dan, dan, ja. je, tot, tot miljoenen jaren na de rand is dat genoom beschadigd. Ja, ja. Dat, is toch, dat is juist waar, waar dat heel de ethische discussie over gaat... Ja. Dat, uh, en, en de vrees die bij sommigen zit, dat er uh, misschien minder ethische onderzoekers of onderzoekinstituten of landen uh, zover ja. zouden willen of durven gaan. Nou zeker, de ethiek, ik vind dat een heel boeiend verhaal, hoe, dat, hoe zich dat ontwikkelt en hoe zich dat fout tot de genetica. Je hebt dat uh, uh, PGD gedoe, dat pre-implantatie genetische diagnostiek, dat heb je ook in België. Veronderstel, hmm. je hebt een kind met een uh, zeldzame afwijking. Hmm. En, uh, en, en dat kind zou bijzonder gebaat zijn bij, uh, uh, bij een beenmerg. Maar ja, dat vind, dat, dat, dat je, het is moeilijk om geschikt beenmerg te vinden. Wat je dan kan doen, dan kan je als echtpaar kan je proberen nog een kind te krijgen. En dan met die PGD-techniek, ja, ja. na een bevruchting, halen ze het, het, eitje, het bevruchte eitje uit de vrouw. Uh, en dan kijken ze... Uh, de, uh, of toevallig dat bevruchte eitje ook die aandoening heeft, want sommige ziektes die, uh, heb je 50% kans dat je een aangedaan kind krijgt, of 25%. Is het een gezond eitje, dan kan je dat terugplaatsen in de vrouw. Dan krijgt dat zieke kind een gezond broertje uh, voor het beenmerg. Dan krijg je dus een reservebaby. Dan zit je al op een, een ethisch hellend vlak. Ja, ja dat zit je. <laughs> dat dus zit ook al goed goed een beetje hebben. in een putje, ja. zou ik zelfs durven zeggen. Ja, maar dat is weer... Blijven. Ja, dat is natuurlijk weer een gigantische bron van dilemma's. Want ja, wij hebben zelf dus een, uh, ons eerste kind uh, iets, uh, verloren aan een zeer extreem zeldzame stofwisselingsziekte. Maar stel dat dat anders was geweest en je hoort van die techniek en <coughs> je denkt nou een uh, zusje of broertje is A ah, sowieso geen verkeerd idee. Maar uh, om die te zijn de tijd dan uh, te gebruiken om eventueel een nier of, uh, of beenmerg of zoiets, ja dat zijn... En inderdaad, ja. keuzes van ja, als je het niet doet, wat, wat doe je dan iemand ja. aan hè? en hoe zit dat? Ja, nou zeker. zeker. Ja, dat de is sport. de ethische discussie, hè? want als je niets doet, dan aanvaard je het lot. Hè? Dat is een heel ouderwetse manier om naar het leven te kijken, maar hè? dingen gebeuren nu eenmaal. Laat ons niet het religieuze erbij gooien van dingen gebeuren nu eenmaal omdat, hè? dus laten we die omdat eraf houden. Uh, of, of eventueel wetenschappelijk verklaren. Hè. Uh, een, een persoon wordt doodgeboren of een baby wordt geboren met een zware of een, of een vervelende ziekte of aandoening. Ja. Je kan dan natuurlijk, en dat ligt misschien weinig in, de, in ons mens zijn, je kan het aanvaarden of je kan er natuurlijk een tweede turbomotor van onderzoek op zetten om, het, uh, om, het te, om, om de natuur te bevechten. Ik denk dat dat in ons zit als mens. Wij gaan wij... de mens ziet de natuur als iets maakbaar steeds meer, wat vind jij ervan Mario? Nou ja, dat, dat blijkt uit alles nu, we rommelen aan de, de fundamenten van het leven uh, de, ik zou me niet vermazen als er uiteindelijk in het inslagen om vanuit niets leven te creëren dat, ja, dat precies, de zonder de keuze. bevruchting, puur uit een cel een mens creëren ja. Het, nou ja, dus, dus kijk, ik, ik, ik vind het heel moeilijk om over die dingen te beoordelen, dat, ik, dat zal echt overgelaten moeten worden aan, aan uh, ethici die heel uh, nauwkeurig en zorgvuldig naar dat soort dingen gaan kijken, want van al dat gerommel, het heeft consequenties. Oh, het, en uh, raar, ja, ja. En het is een Paldora doen, ja, dus in die zin ben ik, wel, voor, uh, de, ik ben wel blij met alle ontwikkelingen. Maar we moeten inderdaad niet onderschatten de risico's. Dus wat ik al eerder zei, dus niet rommelen aan die kiembanen. Je moet ook uh, alle consequenties proberen te overzien. Want het probleem is dat we meer mogelijkheden hebben dan, uh, uh, dan, dan dat we nu kunnen overzien. Uh, het is allemaal nieuw. Het zijn allemaal nieuwe ja. ontwikkelingen. Met nieuwe dingen en uh, niemand weet toch waar het heen gaat. Nee, precies. En één, één vrij bekende affaire was... Uh, dat is denk ik, ja, 2018, de Chinese dokter He... <coughs> He, wie is dat? Ah, yeah. uh, hey. He, Yang Kui. Die dus in zijn eentje zo'n zo CRISPR-kit gewoon uh, in het weekend aan heeft gezet... in een of ander ziekenhuis. En hij heeft dan dus een uh, moeder die uh, was HIV-positief. Uh, ja. Dus die had HIV. Ja. Maar die had uh, twee baby's, een tweeling... En die heeft hij dus geengineerd met CRISPR. Tegen alle regels in, tegen alle, heel de wereld viel er ook overheen. Ja. Die baby's zijn geboren. De man is woorden er niks meer van. Die is afgevoerd. Ja, hij is afgefakkeld. Ja? ja. Hij is sentenced to three years of prison. Hij heeft drie jaar gevangenis gekregen... en een boete van ongeveer een half miljoen euro. Dus ja, die zal misschien nooit nog bij de McDonald's of... Um... in een volle agenda van uh, duizenden koppels die hetzelfde willen. Nee? Ja, of in ja. al die uh, bij de rekken vullen of zo. ja, ja de, de, dat is waar we het er net over hadden. Dat is dus rommel aan ja. die tienbaan. Want wie weet, dus die kinderen kunnen nooit meer HIV krijgen... maar misschien krijgen ze als ze 22 jaar zijn... allebei een hele zeldzame vorm van leukemie. Dat weten we niet. Ja, of, of groene dat dat, kinderen... Groene kinderen. Als... Ja. ja of, of inderdaad, dat ze iets hebben wat, wat hun kinderen meegaan nemen. En, en op die manier in een gene pool ja. komt. En zich kan een ja. totaal onvoorspelbare gevolgen kan. Moet ik dat zo zien? Nou ja, zeker. zeker. Dat, dat, is dus het, dat, dat is dus het de, de, de dilemma's vandaar. Dat dus delen de over die mannen zijn gevallen van hoe durf je? Want dat is het valt niet te overzien, want inderdaad. Uh, Iedere keer blijkt weer dat het ingewikkelder is als, als dat iedereen dacht. Als je bijvoorbeeld een ziekte neemt... In het begin dacht men echt, nou ja, we, hebben, we kunnen het genoom in kaart brengen. Uh, bijvoorbeeld een ziekte als thijs -ziekte in, Engel, in, in België noemen ze dat geloof ik ja, ja, ja. Uh, Dat is één specifiek gen dat niet codeert voor één specifiek eiwit. En iedereen dacht van, nou, als we dat, dat, als we dat kunnen repareren, dan zijn we er. Maar het blijkt vele ingewikkelder dan dat, ja. want uh, het, het is, ieder gen heeft ook ontzettend veel neefeffecten en het rimpelt door naar alle kanten. Uh, het, het, er is gewoon nog, nog steeds uh, te weinig bekend en het blijkt al met al veel, te ingewikkeld, veel ingewikkelder te zijn als dat iedereen dacht. Ja. Ik denk nee. dat het gaat om even duren. Ja, ik denk dat je misschien dat systeem kan verbeelden als je hebt van die, uh, ja, je ziet op YouTube wel die mensen die zo'n kaartenhuis bouwen, maar dan met uh, 10.000 speelkaarten. Dat ja, mm -hmm. is een gigantische over de top. En dat uh, met zo'n uh, hindernissenbaan. Waar ze zo zo'n balletje laten rollen. En die tokkelt een flesje om. En die veroorzaakt weer en die. En dat doet een lampje wow. aan. Dus, en dat moet je samen met de kaartenhuis. Dus zo waanzinnig complex is dat systeem. Waar we aan zitten te rommelen eigenlijk. Ja, dus, dus, dus, dus, ja en, dus, en ook een systeem met, ja. van... Wat, wat mensen heel hard vergeten, denk ik, en dat is ook weer zoiets typisch menselijk. Wij zijn wezens, wij denken maar in 70 jaar maximum. 70 jaar, 80 jaar. Onze, ja. eigen, onze eigen eindigheid, hè? een gemiddelde mens, hè, zal tussen de 70 en de 90 worden, met dan uitschieters en drama's daarvoor of daarna. En. De tijd, ons, ons, ons menselijk lichaam, we hebben het er al over gehad. Hè? Lucy, dan spreken we meer dan een miljoen jaar geleden. Uh, dus ons, ons systeem van, van celdeling en voortplanting is miljoenen jaren oud. En mm -hmm. wij zijn nog maar met 60, 70 jaar op deze planeet. 80 jaar voor de betere. Uh, dus die korte termijnvisie ook. Hè? Uh, we kunnen wel een techniek ontwikkelen, die mm -hmm. doet dan geweldige dingen, maar waar gaan we in godsnaam staan over honderd jaar? I mean, ik bedoel, me ja. mensen in de 19e eeuw die de kwikfabrieken quick, de quick, uh, en kwik uh, lood in verf staken en lood in benzine staken en er werd allemaal niet over nagedacht en we zitten nu met de troep natuurlijk. Nee, ja, nou, grappig dat je over dat kik over dat begint. Ik heb, ik heb me ooit geïnteresseerd voor, voor in de evolutie van hoe klokken zijn ontstaan. Als je kijkt, in de 100, 150 tot 200 jaar geleden had je het gilden van de vuurvergulders. Dus je hm. kent die prachtige bronzen klopje, klokjes ja. en er zit een goudlaagje op. En er zit dan zo'n klokje in. Nou, ja. hoe deden ze dat? Je neemt kwik, daarin los je goud op. Net zolang totdat je een soort pasta hebt gekregen. Daarmee kwast je dat bronzje in. Uh, dan zet je vervolgens de brander erop, de kwik verdwijnt in de vorm van kwikdamp en het goud blijft zitten. Dat, en de dat, persoon dat, die het klokje gemaakt heeft, die is zo gek als een achterdeur. Want nou, die heeft flink in in Je werd niet echt oud in die... Nee. Nee, nee, maar wat je nu zegt. Ik heb een paar jaar geleden een docu gezien. Uh, dat in, uh, ik denk in Nieuw-Guinea of zo. Daar uh, mijnen ze, uh, ja die mensen ook, uh, die mijnen daar goud illegaal. Hè, want je hebt dan de officiële goudmijnen. Maar daaromheen heb je een gigantische zone. Met uh, honderdduizenden mensen die daar rondom in die jungle and the uh, en, de, en die gebruiken zo'n techniek. Dat is afschuwelijk, maar die koken dus inderdaad... Die zitten met hun hand dat kwik erin te smijten en zo in zo'n pan. Nee. En ze zitten dan met de hele familie en iedereen die meedoet eromheen. Want ze vertrouwen elkaar voor. Dus niemand laat dat goud ook maar één seconde uit. En ze zitten allemaal die dampen in te ademen. Maar ja, die worden ja, ook inderdaad ja. 45. En dan zien ze er al uit als een 90 jarige oude tandenloze griezel ja dat is afschuwelijk of, of denk je van het, het, het winnen van zwavel in de zwavelmijnen in, in Afrika dat vertel, is ook zo dat, dat, zijn, dat is vreselijk dat dat, dat, dat zwavelde is over het algemeen bij uh, hoe zeg je dat bij uh, vulkanische gebieden waarbij er nog regelmatig wat wat, uh, wat activiteit is ja ja dus dat is en dat is dus bij een half rokende vulkaan wordt dan zwavel gewonnen. Dat zie je ook in Indonesië, daar zie je van die mannetjes lopen. Ja. En die, die proberen zo dicht mogelijk bij het vuur te komen, want daar, kan je de grootste, daar wordt de grootste brokken zwavel worden daar uh, gevilp, gevormd. Dat hakken ze los en vervolgens dragen ze dat op een bult uh, een paar kilometer de, de vulkaan af uh, richting waar het heen moet. Maar als je ziet de omstandigheden waarin in die rokende hel... waarbij hebben ze een zelf gefabriceerd ademmaskertje gemaakt want uh, het is levens- en levensgevaarlijk nee. oud word je niet uh, en ja, dat zijn omstandigheden ja. als je terug... zo arm bent dan, als, als die ja. lui, dat moet je wel maar het, ja. het is natuurlijk afschuwelijk om en op de terugweg steken ze nog een sigaretje op <laughs> nou uiteraard. even uiteraard. ontspannen hè? het moet wel even ontspannen zijn maar, maar het is wat nee, dat, maar het is gruwelijk en dat is ook. Uh, ik denk dat mensen dat uh, langz, langzamer zeker en zeker jeugd langzamer zeker toch beginnen beseffen Hoewel jeugd misschien ook uh, nog een, uh, een deel van de jeugd ook nog eens mag nadenken. Um, ja. Zo zag ik onlangs, uh, was er een serie op uh, de Nederlandse televisie. Enkele maanden geleden waren acht, acht afleveringen. En ik heb er links en rechts wat naar gekeken, maar ik ben vooral ga op zoek gegaan op internet uh, naar wetenschappelijke funderingen van uh, de dingen die ze laten zien. Uh, het komt erop neer dat ze... De acht acht uh, dure metalen of dure grondstoffen gingen opzoeken van alledaagse okay. voorwerpen en de, zeg maar de, de weg dat die producten hebben afgelegd om in okay. onze, onze uh, mobieltjes terecht te komen of in onze computers terecht te komen of in onze kleding terecht te komen of in onze auto's dus uh, bijvoorbeeld het, de grondstof om katalysators in de auto te maken. Klinkt allemaal ja. heel leuk. Klinkt allemaal heel groen. Maar er zijn gigantische regio's die ze dan zien. En ik heb dat nog eens opgezocht. Gigantische regio's in, in Rusland. Waar in 100 vierkante kilometer geen groentje meer groeit. Gewoon zwart. Ja, ja. Tjernobyl. Uh, Dood. Doet, doet me zomaar denken aan. Hebben jullie die serie gezien, Tjernobyl? Nee, Op Canvas, nee. die is pas nu, dat is die serie waar zo'n waanzinnige ophef over was en zo. Maar ja, dat is must-see, dat is fantastisch gemaakt. Dat is dus over hoe de hele ramp is gebeurd en voltrokken. Ja. En dat zit ook vol allerlei pointers van hoe werken centrales en grafiet en buizen en dit en dat. Ah oh, ja. ja. Ja, dat is echt knap gedaan en helemaal, je moet niet bang zijn voor Amerikaanse helden en droevige liefdesrelaties of zo. Nee, het is echt gewoon te gek, de karakters. Uh, maar ja dat is inderdaad die, die technologie het nee, is dus, uh, voor, voor een katalysator uh, want ze hebben pla platinum nodig ze hebben rhodium nodig en palladium en ja. een van die drie stoffen is heel schadelijk dacht ik uh, ja. om dat te winnen Palladium ja. Ja, en, ja, en wat er dus nu gebeurt is dat mensen die brengen hun auto binnen naar de garage en de katalysator moet worden nagekeken en wat ze doen, ze halen het binnenwerk eruit, ze steken er niks in want het maakt geen bal uit, want die metaal die worden gewoon gestolen, ook auto's. Die, die gewoon, ja, je komt snorgens in je auto, je stapt in je opeltje en die klinkt opeens als een Ferrari Formule 1 auto, gewoon omdat die katalysator, want die, die, die, die, die, die, die, die gasten die stelen dat, omdat die materialen, die, dat is geld ook. Tuurlijk, dat is, uh, ja. Dus eigenlijk Ik sponsoren denk... wij, door de katalysators te verplichten, sponsoren wij hier een hele, ah, die arme mijners daar in die Afrika en zo, ja, die, al die ja, rotzooi. Het halen, dat is en, te, en, ja. En wat vervolgens wat hier dan heeft. door de misdaad wordt gejat, weet je wel, nou, nou een prachtige cirkel is dat. Nou ja, als je inderdaad kijkt naar die exotische zeldzame aardmetalen, bijvoorbeeld Coltan, dat zit in je, in je gsm'tje en uh, noem het maar op, cerium, endymium. Ja. Dat zijn allemaal hele. Dat, dat, dat zijn, uh, die metalen die vind je eigenlijk alleen in de buurt van uh, wat ooit eens vulkanen zijn geweest. En in, dat, in die stollingsgangen, in, uh, de, daar ontstaat een gradient van warmte en druk. En door, de, door, die, door dat, dat gradienten, daar ontstaan eigenlijk al die zeldzame aardmetalen in. Maar ja, dat is heel triest. Want als je dus kijkt hoe dat nu geplunderd wordt daar in Afrika. Dat is, dat is een hele nare business. En daar staan we natuurlijk niet bij stil als we met ons mobieltje bezig zijn. Maar we doen, zijn er allemaal schuldig aan natuurlijk. Ja, en, en wie zijn daar de boel aan het overnemen? De Chinezen. Ja. Hè? Die zijn daar ja, wegen zijn, aan die, het aanleggen en high speed trains die zijn naar, en zo. Uh, en uh, in naar Afrika getrokken en die hebben gezegd: Oh, jullie, jullie willen een shoppingcentrum en jullie willen uh, wegen en spoorlijnen. Ja, hoor. Wij zijn het aanleggen, maar laat ons dan achter dat bos maar wat graven. Ja, alles wat we vinden is van ons. Ja, dat gaat moeiend worden. Want als je nu kijkt in dat soort gebieden... als er ebola uitbreekt, nou ja, dan kan je heel makkelijk zeggen... van we grendelen het gebied af en we gaan erin... en we gaan kijken hoe het zich verspreidt. En het, het is dan, dat blijft dan daar. Want ja. waar moeten die mensen heen gaan? Maar nu, dankzij de Chinezen... Ben je vanuit de jungle uh, in, in een gloednieuwe weg binnen 2,5 uur in Kinshasa met je ebola besmetting? Ja, precies. Het <laughs> ja, gaat... gaat ook nog wat worden. Ja, absoluut. En nu dat het over uh, Ebola heb en uh, over uh, besmetting kunnen we weer een uh, mooi bruggetje maken, want uh, ik hoorde dus dat uh, in heel nu, want wat nu speelt, wanneer is het vaccin klaar? Totdat er een vaccin is, zal de hele wereld niet normaal kunnen functioneren. Oké. Okay. Ja. Nou, het blijkt dat de, de snelst ontwikkelde vaccin tot nu toe in de geschiedenis was Ebola. Vijf jaar en twee maanden. En daar hebben ze ja. dus echt met Bill, Bill Gates. Die heeft daar gewoon een miljard ingestoken en alles. Dus moet je je voorstellen. En dat was echt ook een nakende wereld. Als dat bijvoorbeeld echt pandemisch had geweest. Dan, nou jongen, dat was ook uh. geen pretje hoor. Want dat was een vervelende aandoening. Hè? Hey. Uh, maar, nou ja... Maar dus dat was vijf jaar en twee maanden voordat ze dan een, inderdaad, en nu is er dan een vaccin, enzovoort, enzovoort. Uh, dus het steekt nog hier en daar is de kop op. Er uh, moet ook bijgezegd worden dat er een uitbraak was in Nigeria, in Lagos. Uh, dat was nog vlak voor het vaccin. er was. Dat hebben ze toen met een uh, leger van, ik geloof, 4000 contacttracers... hebben toen 110.000 mensen, of weet ik veel, dus zo ongeveer, bezocht. En op die manier hebben ze dat toen inweten te dammen. Dus dan besef je wat een herculiaanse... Uh, Effort, dat gaat zijn. Dus ja, en nu roepen ze dat ze in januari, denk jij Mario, dat we over de hele planeet iedereen een shotje kan halen? Nou, het is wel zo. Dus, als je kijkt naar het coronavirus, er is wel veel onderzoek gedaan naar dat soort virussen. Kijk, bij Ebola, er is veel geld ingedouwd en men heeft, heeft snel gereageerd met de ontwikkeling van dat vaccin. Maar er zijn natuurlijk nu, als je dat vergelijkt met Ebola, wereldwijd wel veel meer onderzoeksgroepen daarmee bezig. Plus sommigen zijn al redelijk ver omdat ze al een, vaccin, een vaccins aan het ontwikkelen waren voor coronavirussen mm. nog voor deze crisis. Want uh, je hebt er ook, uh, ook bij influenza heeft een, een verschijningsvorm die uh, wat een coronavirus is. Dus er, er is, het kan wel sneller, maar inderdaad wat je zegt binnen een jaar of zo, dat, dat lijkt mij onwaarschijnlijk misschien. Hoor, het zou kunnen, wat ik zeg, misschien dat een onderzoeksgroep die al langer, veel langer bezig is met eh, corona-achtige vi virussen, misschien dat ze dan wat vinden. Maar eh, het zou me niet vermazen als het nog twee jaar duurt of zo eerst wat hebben. Ja, dat zou want, heel voorspelbaar zijn. Ik heb vannacht, uh, want door mijn uh, aandoening uh, breng ik ook s'nachts heel veel wakkere tijden door. En dan kan ik een beetje als media scout zien. Dus ik heb vannacht gekeken op CNN naar het verhoor van de dokter. Dat was de hoofd van de aanpak van uh, ziektes en pandemieën. Dokter uh, Bright was dat. En uh, die is een week of twee geleden ontslagen door uh, meneer Trump. Oh, ja. he, want, ja. want hij was de enige die altijd in zijn vergadering altijd een vervelende man was van... Uh, shut him up, weet je wel, zei Trump dan van... Uh, want hij was de enige, nee... En, en, nou, en hij sprak, ik zag het live, en er ging een koude rilling. Hij zegt, uh, dit wordt de donkerste winter... Hè, okay. uh, 2020 kon wel eens de donkerste winter ooit worden. Want we gaan echt een, een, een tijd tegemoet. Maar dat geldt net zo hard voor de Amerikanen als voor ons. Want er is geen virus en we weten nog geen fuck. Want nu krijgen ineens kinderen in Amerika allerlei syndromen. Weken nadat ze corona coronapositief krijgen ineens nu... Er zijn iets van 100, 110 kinderen... Ineens opgenomen met allerlei hersen. weet ik veel. Sorry, maar, maar er is iets aan de hand. Ja, wat... Nou ja, wat je, inderdaad, wat je dus. Het laatste nieuwtje wat ik hoorde. was. dat alles wat uiteindelijk. met corona opgenomen is geweest. blijkt inmiddels ook. dat daar ook serieuze. neerschade is ontstaan. Men wist al dat er embolieën ontstonden. dus bloed, bloedpropjes in, in het lichaam. En wat ik ook heel griezelig vind. Je, hebt, je kan me het allemaal herinneren. met die. Dat vliegdekschip met, met, met die kapitein die ja, ja, smeekte ja. om... Nou ja, uiteindelijk die ook is die kapitein werd ontslagen ja, en nu weer terug. Ja, die is en, en uiteindelijk zijn die, de matrozen, de, gezonde, de, de zieken zijn in quarantaine gegaan. En de gezonde matrozen zijn uh, uh, afgezonderd. Inmiddels zijn gezond verklaarde uh, matrozen weer aan boord gegaan. Dus die zijn genezen, dus die zouden dus antilichamen moeten hebben opgebouwd. Nu is vaart dat ding weer. En vandaag werd bekend dat er weer besmettingen zijn. Van de matrozen die het gehad hebben. Oi. Moet, je even, moet je even goed over nadenken. Wat, ja. wat dat betekent. Ja. The second dat betekent wave. dus. Ja, dat betekent dus. Dat je dus het, het, het, de ziekte kan krijgen. Je geneest. Uh, maar je maakt klaarblijkelijk niet genoeg antilichaam aan om een tweede besmetting te voorkomen. Dat is heel griezelig. Kan het zijn, dat is heel Mario? heel griezelig, dat... want, want we gaan ervan, de, de wetenschappers gingen er altijd vanuit. Uh, in heel het verhaal, uh, Mario, inderdaad. Ja, ja, ja. eens we hè, groepsimmuniteit opbouwen, heel het. Ja. Hè, ja. Dat was ook de politiek, sprong daar onmiddellijk op. Ja. Um, en ik herinner nog de gesprekken die ik thuis had ook. Mm -hmm. Wat zeggen ze hier? Ik bedoel, mijn vrouw en ik, wij nemen elk jaar de griepspuit. Ja, maar over twee, drie jaar kom ik nog wel eens tegen een griepje. Ja, ja. Die net kwam nadat de griepspuit werd uh, vastgelegd. Uh, ja, maar ja, nu is het wel zo: ieder jaar als ze dus weer uh, de griepvaccinatie, uh, uh, als ze de, dus die griepprik willen geven aan de bevolking. Yeah. Uh, wat, ze hebben, wat ze hebben gedaan. Ze hebben gekeken, er zijn een aantal varianten. Uh, en wat ik al eerder zei, dat de uh, virus hebben de neiging snel te evolueren en snel te muteren, daardoor. Dus men moet dan gokken op welke richting uh, de, de influenza het komend jaar gaat nemen. En ja. als ze misgokken. Dan, dan maken ze een, een, een vaccin wat gewoon niet of nauwelijks werkt. Dat is ja. gewoon pech. Ja, en, en wat is namelijk een van de sleutelfactoren hier is. Uh, want uh, het kan zijn, dus, dat die matrozen dus de tweede keer besmet raakten. omdat intussen dat virus uh, gemuteerd is. En voldoende gemuteerd is. om de bestaande antilichamen weer. Uh, fuck you, haha. Nou, dat is het dus. Ja, nou, ja. dat is precies net als met de grieprik eigenlijk. Ja, ja, want die muteert ieder jaar. waardoor we nooit een afdoende grieprik kunnen maken of een stom. Een neusverkoudheid is een ongeneeslijke ziekte. Hè? Ja, ja, zeker. Dat, weet ik, dat weet ik. Ja, nee, ik heb ik ja, ook ja. altijd, altijd gehoord. There is no, no cure for the common cold. Nou, precies. En dat nee, komt nee, omdat. Nee, de summertime blues. En summertime blues. Dat, dat komt namelijk omdat die uh, infectie. die is de wereldkampioen in muteren. Dat, dat muteert zoveel dat. Uh, ja, er is onbegonnen werk om. Dat is een eigenschap van coronavirussen. Heel lullig. En stel je voor dat er een ebola-achtige variant gaat komen met, met het verspreidingsmodel van een... Van een, van een eh, kijk, de, de coronavirus tast over het algemeen, denk maar aan MERS en SARS, die eh, tasten de luchtwegen aan. Ja, ja. Eh, eh, maar bijvoorbeeld, eh, als je over Marburg-virus praat en naar ebola eh, en het West-Nijl-virus dacht ik ook... Nee, we, nee uh, volgens mij is het alleen Marburg en, en ebola. Dat zijn die, uh, die veroorzaken hemorragische koortsen. Dat betekent oh, dat, moet je even ja. uh, dat, dat ieder orgaan in je lichaam heeft epiteel. Heeft een buitenkant. En dat betekent dat, dat, dat uh, de organen gaan bloeden aan het epiteel. Dus je gaat dood aan het feit... Dat je helemaal leeg loopt. Er komt bloed uit je oren, uit je neus. Uit alle openingen komt bloed. En je, je, je, je verbloed zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is dus een hele nare manier om van dood te gaan. Dat is afschuwelijk. Nou, stel je eens voor dat je dus een hemorragische koortsvirus hebt. A la ebola. Met het verspreidingsmechanisme van een coronavirus. Nou, dat gaat ja, spannende ja. tijd worden. Ja. En dat kan zomaar gebeuren. Het, is, het blijft een jackpot. Dus uh, Ja ja. Er is dus echt, we leven in het, het coronacen. Dat vind ik eigenlijk, moeten we echt langzaam maar ja. zeker echt beginnen beseffen. Um, ja. Die discussies die je soms bij sommige groeperingen hoort van ja, we gaan weer vliegen, we gaan weer dit. Het gaat niets, maar door nog, niets gaat er nog hetzelfde uitzien, denk ik. Nee, nee, nee. Ja. En, en, en, natuurlijk, de politici die, die, die kijken alleen maar naar een volgende verkiezing en die, die zien allemaal maar één ding van, dit staat voor ever en ever op Wikipedia in mijn cv. Weet je wel, dit is, ja. is zoiets nou, ja. als... Dit gaat nooit meer weg. Dus, en, en die zijn maar met één ding bezig. Want nu beginnen we op dat randje te komen waarin mensen van... Ja, hoe lang kun je ze in, in je kot houden? En hoe lang en wanneer beginnen er echt... Uh, ik weet niet, tien en tien en honderdduizenden mensen echt werkloos en hulpbehoevend en zo. Het kan dus helemaal de complete samenleving over de rand doen, thuis. Dit, hè? En Zeker. Ja, omdat er, ja. Ja, die, heel dat sprookje van dat vaccin... Goh, ik denk dat we nog met mondlapjes... En, uh... Nou ja, kijk, het, het is wel zo dat, dat de jonge mensen over het algemeen het minst aangedaan worden. Dus ik kan me wel een soort maatschappij voorstellen uh, als je over een toekomstvisie praat, waarbij de ouderen en de kwetsbaren afgeschermd zijn... en dat de jonge gezonde mensen het risico nemen. Uh, en je zal er nog steeds spikes en uitbarstingen hebben van het virus. Maar uh, de rest zit veilig achter slot en grendel in, uh, in zelfgekozen isolatie. Misschien dat het zoiets gaat worden. Lijkt me ook geen, nare, lijkt me ook geen fijne tijd voor een nee. hele hoop mensen. Ja. Maar uh, ja, de economie zal wel moeten blijven draaien. Anders krijgen we een soort Mad Max-achtige apocalyptische omgeving. Ben ik bang, Dan is toch. Jammer genoeg gaan we, gaan we deze open kans niet gebruiken om eens na te denken over een andere organisatie van die economie. Dat oh. vind ik zo jammer. Hè? Dus, nou, er ja, wordt, er op, wordt heel uh, veel nagedacht hoor. Met, uh, ja, er wordt nog. Uh, nu je mag niet over de toekomst hè? nadenken met, uh, met de kop van het verleden. Hè? Je, moet, je moet een kop van het heden krijgen in, in die gedachten. En uh, jammer genoeg, uh, ja, binnen, binnen heel wetenschappelijke niche-groeperingen zal er heel constructief en positief nieuws te melden zijn over visie, over hoe andere um, voedingscirkels kunnen ontworpen worden, hoe andere uh, transportatiecirkels kunnen ontworpen worden, maar maar er is wel één gamechanger gebeurd van uh, bedrijven. En allerlei organisaties hebben ineens geleerd met uh, Zoom... met vijf of tien of twintig mensen tegelijk online. En nu ineens uh, zijn er uh, zo geluiden van... ja, uh, ik moet nog zien dat ik de volgende keer van uh, New York, Brooklyn... Uh, naar Manhattan voor een vergadering moet rijden. zit ik een uur in de file en stress en zo en daarna weer thuis. Nee joh, dit is een Ontdekking en dat is een gamechanger. Dat gaat oh, blijven. Ja, positief, omdat, dat, ja. omdat dat gigantische besparingen. Ineens denkt zo'n kantooreigenaar of zo'n bedrijf. Nou, ik heb hier 20 verdiepingen met 800 kantoren. Nou, we kunnen er 200 zomaar platgooien en verhuren. Ja, ja, ja. Dit gaat een gamechanger zijn. Absoluut. Nou ja, wat ik ook las is uh, in, in Brussel bij jullie daar. Hè, dat, dat het centrum van Brussel. Dat ze nou euh, de, de, van de gelegenheid gebruik maken om overal fietspaden aan te leggen. Ja, wel het gaat gaan. Ja, aan, uh, ja uh, absoluut, absoluut. En dan moet ik toegeven, er zijn kleine uh, ontwikkelingen, geef ik absoluut toe. Maar uiteindelijk, waarom worden die fietspaden? Er worden nog altijd aangelegd zodat de mensen kunnen gaan uh, werken. Zodat de mensen naar, naar dingen ja, kunnen duidelijk. gaan. Snap je? Ik bedoel, het, het wordt vernieuwd, maar er wordt nog altijd met de hoed van gisteren. Van hoe was het gisteren voor corona? Ja, en dat is waar. Nou, ik, uh, ik, sta, ik sta in het leven graag theoretisch een stapje verder. En ik ben heel benieuwd uh, welke echte omwenteling. Ik zal niet van revolutie spreken, want dat is altijd zo'n nare term. Maar er, een omwenteling kan het, uh, het tijd keren. En, en anders denk ik, vrees ik, dat ik pessimistisch ben en eerder ga denken van. Dat er een sfeer. Jij hebt het daarnet aangehaald. Een, een bepaalde gevoelige bevolking zal zichzelf isoleren of achter slot en grendel gestoken worden. Dan denk ik dat tweede, dat er een, een, een, misschien wel een actieve opsporing komt. en uh, een actieve vrijwaring van de constructieve Friese bevolking, die kan presteren en die kan uh, doen. En een beetje de, het kind met het badwater weggooien, de, waar het de oude en de kwetsbare bevolking betreft. Ja, nou misschien... Mm, het is ook wel inderdaad typisch dat deze ziekte vooral... Ik weet niet hoe het in Nederland is... Maar hier in België worden de, met name de rusthuizen of de bejaardethuizen... Hier noemen ze dat de, de zorginstellingen... De woonzorgcentra. De woonzorgcentra worden ongenadig hard getroffen. Dat is voor elke dode in een gewoon ziekenhuis drie of vier... in. Ik weet niet hoe dat in Nederland is... Ja. Nou, dat is wereldwijd zo. Eigenlijk de grootste groep die weg komt te vallen, dat zijn uh, blanke, dikke, witte bejaarden. Ja. ja, maar in Amerika, vooral sorry, omdat je blank zei, in Amerika worden nu bijvoorbeeld ook zwarte ja, mensen sorry, ja. buitengewoon ja, veel hogere sterftecijfers dan uh, elders. Ja. De zwarte Maar worden. ook veel ja. meer diabetes type 2 in die bevolkingsgroep. Veel, meer, ja. veel minder toegang tot de reguliere gezondheid. We hebben het er al over ja. gehad, hè? Leven in penibele situaties waar er minder ruimte is tot beweging, tot het nemen van fris voedsel, vers voedsel. Ja, tot het, dus minder uh, weer, maar, absoluut. Ja, ja en uh, inderdaad ook uh, zeg maar, met onderliggende problematiek, ja. uh, overgewicht en overgewicht. Uh, voornamelijk man eigenlijk. Ja. Ja. Ja. En, en ademhaling en leven in een slechte environment... Uh, ja. Ja, ja en ik, ik denk uiteindelijk... dat als er uiteindelijk een, een goede sneltest komt, uh, dan, dan, zou het, dan kan je de maatschappij wat meer vorm gaan geven. Als je een, een echt betrouwbare sneltest kan hebben, die grootschalig ingezet kan worden, dan kan je dus bedrijven weer opstarten. En ja. kan je... Ho, ho. Wacht even hoor. Even wachten jongens. Oh, oh, wacht even. Na binnen gaan. Dus dus, is oh, er zijn iets van kwijt, iets van is overboord. Nee nee nee. Ja, je moet terugkroeien, terugkroeien, ja, nou hoor je niet meer. Nee, ze zitten te morrelen. Want kijk, we gaan het nu over 5G hebben. Want 5G wordt namelijk gezien als de koppeling die ebola aan uh, dingen. En, en dat komt uit die Chinese. Want die konijnen ja. hebben ze daar geëngineerd met Amerikaanse geld van de Bill Gates. <laughs> Ik alles We moesten in, in Nederland kijken naar al die zetmassen die, die in brand gestoken worden. Ik nou, weet het iets stappen. van 40 <laughs> of zo. Heeft He, niet meer 40 of zo vertel eens. Nou ja, we hebben dus uh, je hebt dus een, in, in Engeland is er een, een groep ontstaan die die claimt dat ze een wetenschapper kunnen bewijzen dat 5G schadelijk is voor de, voor de gezondheid dus de, de straling. Nou dat is een eigen leven gaan leiden. Er is inderdaad wel onderzoek gedaan die, die, uh, die enigszins Waarbij je enigszins zou kunnen zeggen dat het wat doet. Maar, maar het is volgens mij maar, nog niet Om dat echt... even te verhelderen. Dat maar, is.. De, ze hebben dus muizen in een kooi gestoken naast zo'n uh, zendantenne... en dan gewoon dat ding gebombardeerd met net zoveel sms'jes als dus jij ja, ja. over tien jaar krijgt. En ja, hij krijgt toen inderdaad uh, meer last van oprispingen of zo, weet ik veel. Iets in die richting, maar vanaf dat moment zijn er dus overal groepen ontstaan, ook in Nederland. En in Nederland uh, is het een hele actieve groep, want... Inmiddels hebben we al, oh, ik weet niet hoeveel, een stuk of tien, vijftien uh, uh, van die zetmasten die worden in de, die zijn in de brand gestoken geweest. Ja. Dus, uh, en, en er zijn ook, je hebt dan zo'n programma opsporing verzocht, waarbij dus het volk kan kijken, dan wordt het, uh, het volk verzocht mee te denken over de schurken die ons land telt, met filmpjes en dergelijke, en je ziet inderdaad ook uh, mensen in, in de nacht met een, met een camera uh, wordt dat geregistreerd, die, die met een jerrykende hart met zo'n zo mast tegen en gewoon zo'n mast in de fik steken, nou ja. dus we zijn er al uh, meer dan twaalf ja, of zo zijn we er nu kwijt, dacht ik ja, ja, dat is inderdaad... Eigenlijk moet, eigenlijk moet de praat ook hier de uh, maatschappelijke functie nemen. Mensen, jullie kunnen op jullie beide zendmasten slapen. Er is niets aan de hand met die 5G. Maar ja, complotdenkers, die, die, die, uh, je hebt mensen die, uh, die, die zien in alles een complot, dus het verbaast me niets. Nee, nee, maar... De aarde is plat, Mario, de aarde is plat, dat weet je we ook. Zeg, ik hoor hier wat onrust op de achtergrond, ik hoor trappelende koeien. Want, uh, het is bijna voedertijd, maar die beesten zijn inmiddels uh, Pavloviaans uh, dusdanig geprogrammeerd dat ze alleen kunnen eten nadat ze high zijn geworden. Want ja, helaas, oh. Philippe, er is nou, niks meer het aan het te doen. Dit is net als die crackbabies eigenlijk, die, uh, die verslaafd werden geboren. Nou, deze koeien, ik ben benieuwd hoe die kalveren... <lacht> <lacht> Maar ja, dus het is inderdaad... Ze, ze kunnen, ik krijg ze niet rustig. Ik krijg ze niet uh, zonder een uh, haiku. En, en ik geloof dat jij ter ere van deze twaalfde praathoek... Wetenschap op woensdag... Wauw! Uh. Ja, ja. En, het, is, het is al onze... <laughs> onze veertiende. Kan dat? Mm -hmm. Ja, whatever. Ja. <laughs> wie telt hier en, uh, ik, ik, het heeft deze keer niks met wetenschap te maken maar eh, we, ik kon er niet naast hier komt hij. oké okay, we zijn er klaar voor hè? dus haal diep adem en sluit je ogen behalve als je een voertuig bestuurt en daar zijn we de haiku van deze week is Eurovisielied hm. muzikale kunst met veren of gewoon bagger. Ja hoor. Ik zie ze huppelen daar als een jongen kalveren. Ja, ik kom niet ze... omheen de Eurovisie. Och garme, al die mensen met hun veren en met hun glitterpakjes. Huppakee. Ja. Uh, een verbindend feest, dat wel. En, uh, zeg, ik echt. weet nog goed, toen ik mijn echtgenote net had leren kennen, en dan waren we in Parijs samen, ik kende haar ongeveer twee weken. En we lagen in een hotelkamer naar Clouseau te kijken die de toenmalige Belgische inzending van het Eurovisie <laughs> Songfestival was. Oh ja. Dus ook in mijn leven een grote rol gespeeld. Een moment was dat. Is het van, ook nog helemaal, helemaal wetenschappelijk, is het van, welke nationaliteit heb je naast de Nederlandse? Eh... Uh. Ik heb maar één paspoort, maar je bedoelt ah. mijn uh, organische uh, oorsprong. Ja, is, organische uh, nationaliteit. H Hongaars. Istvan is ja. een Hongaarse uh, versie ah, van dus, Stefan. Dus ja, jij weet, Dat weet ik het is vandaag, het oh, is vandaag oh, niet 15 elkaar, sorry. mei. Ja. Het is vandaag 15 mei. Ja. En dus de, jij weet ook van de <laughs> Nee, Niks ook niet. Ik ben niet katholiek ah, opgevoed. In Hongarije he? kennen we de ijsheilige Pankraas. Op 12 mei, Servaas op 13 mei en Bonifaas op 14 mei. Dat waren en katholieke onvaren. Ja, mei. En mijn moeder Zaliger zei heel haar leven, heel haar leven, zei mijn moeder Zaliger: dat je pas mag zaaien, dus oh, hè, zaaien om te oogsten, je mag pas zaadjes planten na de ijsheilige. Hm. Natuurlijk is dat een volkswijsheid. Hè? En uh, dat is een volkswijsheid, omdat je niet mag planten als het nog vriest, want dan ga je ja. zaadjes natuurlijk bevriezen. Ja, ja maar, maar wat je nu, als je al over heiligen begint... Hè, dat had je nooit bij ons thuis moeten doen. Want uh, de, de, de, het hoofdgeloof in Hongarije is lutheraans. Dus die hebben al heel vroeg uh, al die... Ka de, de, het katholicisme is er eigenlijk nooit doorgebroken. Want uh, je komt daar ook nauwelijks... Uh, dat is misschien, zoals hier een tijd geleden, een moskeetje verstopt. Maar het is daar in feite... Want mijn uh, groot, overgrootvader... Wat dan ook die zou dan in die uh, hervormde Lutherse kerk geweest zijn wat dan een bischop zou zijn in de katholieke kerk dus dat waren chique mensen mm -hmm. van hoge komaf en zo ja, ja, oh ja, maar goed, <laughs> <laughs> dat was helemaal niet mijn bedoeling dat was helemaal niet mijn bedoeling maar ik vind, het, ik vind het een grappig weet je, want er is ook nog de heilige Urbanus is het van en van op, zijn, op zijn verjaardag op 25 mei als het dan regent, dan gaat de wijn zuur zijn. Dus ik dacht, dat moet ik toch met de is van hey Mario bespreken. Maar als het helder weer is op Urbanus, 25 mei, dan zal de, honing, dan zal de wijn zo zoet zijn als honing. Mm. Mm. Mm. Mm. Nou, dat is voor denk ik dan. <laughs> denk ik en over wel. honing gesproken is van, dat was eigenlijk mijn bruggetje. Want ik had al eens met Mario besproken, maar ik dacht ook met jou... Dat we het eens over de insectenwereld zouden hebben. Yes. En kunnen we dat dan volgende week eens doen? Want de processierups is terug in België. Oké, okay, ja, die is. We uh, de, de de de de al, ja. zijn allemaal naar België toe. De muggen steken mij terug, Mario. Ja, dus. Uh, de dus daar komen binnen. Een, ja. ramp, absoluut. Hey, dan is dus dus er nog één vraag van... van over, Oeh, er is nog we één vraag hebben gerold. over. We moeten het hebben over. Oh, over ja. de, we moeten het hebben over het uh, voedsel in de wereld en uh, de opkomst van insecten als lekker hapje. Precies. Hmm. Dat, is daar, uh, dat is absoluut, er uh, wordt er veel over nagedacht en men is druk aan het experimenteren. Ja. Het heeft er een hoop haken en ogen. Maar eigenlijk is er helemaal niks mis bij het consumeren van insecten. Een krekelkroket, dus Ik heb een krekelkroket lag hier bij de Albert Heijn al. De <laughs> nou, ik ben best wel op wat entomologiebeurzen geweest, waar, waar je ze uiteraard altijd uh, insecten serveren. Er is altijd wel een steentje met gebakken meelwormen en zo. En in uh, Azië heb ik heel vaak uh, insecten gezeten. Je hebt daar, een, uh, zeker als je in het noorden van Thailand en Laos en Burma bent, dan uh, heb je daar de Lanna-keuken. Dat is heel... Uh, Traditioneel en dat is met heel veel insecten. En het wordt ook daar bijzonder gewaardeerd. Het, het zit ook echt tussen onze oren dat dat griezelig zou zijn. Dat is, dat, daar moet je gewoon aan wennen. En ja. ik hoop ook dat we, dat we over de, het nut van insecten kunnen spreken. En over Zeker. wat insecten precies zijn. En waar ja, zitten ja. ze in de dierengordel. En de massale en uitsterving. Hoe, hoe zagen ze eruit bij de dinosauriërs? En, nou, dat en, en, we we en, Ja, dus. Want ik denk dat dat heel boeiend is om het insectenrijk um, op te zoeken. Ja, want daar is ook uh, nu massale uitsterving uh, aan de hand. En dat kun je goed merken. Want ik weet nog in mijn kindertijd dat als wij op vakantie gingen... dat je om het uur moest stoppen en bij een pompstation al die rotzooi ja. van je vooruit afvallen. En nu... Dat is over, hè? het gebeurt niet meer. Ik kan me dat inderdaad de laatste 10, 15 jaar niet herinneren. En wij gaan dan af en toe naar Oma in Limburg. Dat is inderdaad zo, dat is gewoon geweldig aan het instorten. Daar gaan we het volgende week over hebben. Uh, dan was er nog één vraagje. Dat ging over, over al dat gedoe van vorige week. Of van de vorige aflevering. Iemand vroeg van, ja, hoe zit dat met koude rillingen dan? En dat soort uh, effecten in je lijf die gewoon... En bijvoorbeeld het verschrompelen als je te lang in de douche en zo... Uh, daar gebeuren dingen van, ik, ik zeg niet tegen zelf van... Nou, ik ga even rillen. Hoe zit dat? Dat was de vraag. Nou... Nou, als je, als je rillingen krijgt... over het algemeen, dat heb je ook als je onderkoeld raakt. Dan, dan, gaat je, dan trekken de spiertjes van je huid zich samen. En die rillingen ontstaan om jezelf op te warmen. Want met, met beweging genereer je warmte. Dus zo is dat evolutionair eigenlijk ontstaan. Maar je hebt natuurlijk ook vecht- en vluchtreacties. Als je dus zeg maar een dosis cortisol naar binnen krijgt. Dat is het stresshormoon. En je adrenaline en je noradrenaline... wordt je vaten in gepompt En je, je staat te stuiteren. Dan, dan, dan gebeurt er heel veel. En eh, dat, die hele primitieve reacties... als, als kippenvel en, en rillingen... Dat, dat zijn daar een spin-off van. Dat zijn hele oude evolutionaire mechanismes... Eh, die eigenlijk nog ontstonden... zijn ontstaan dat, eh, toen we nog echt haar hadden. Als je veel haar hebt en je, wilt, uh, je wordt aangevallen, dat zie je ook in het dierenrijk. Dan, dan, dan, ga je, dan ontstaat de kippenvel. Je haatjes gaan rechtop staan. En je lijkt een stuk groter, dus ben je ook wat, wat gevaarlijker als je begrijp wat ik bedoel, ik denk ja. dat dat een, beetje, dat een beetje de onderliggende basis is van het ontstaan van kippenvel. Ja. En, uh, het, en het rillen, dat is uh, voor mij denk ik, uh, gerelateerd aan het jezelf warmer krijgen. Ja, ja, is ja dat, inderdaad. Daar hoef je niet over na te denken. Dat vind ook te willen, als, als een, een, een automatische reflex om. Uh, ja, maar, ja, in het, maar op, bijvoorbeeld: dat, vaak zijn dat soort mechanismen die zijn heel oud en heel uh, primitief eigenlijk. We hadden het er net over insecten. Mensen vinden het griezelig om insecten te eten. Maar uh, dat is eigenlijk uh, evolutionair bepaald. Als je dus een avondje hebt doorge doorgezakt... en je wordt zorgens wakker met een houten als je strompelt naar de ijskast, je pakt een een pak melk, je neemt een slok... en het blijkt uh, geen melk te zijn, maar yoghurt... is je eerste reflex walging. Mm -hmm. Gaat, wat is dit? En dan pas bedenk je over oh, het, dat is yoghurt... Oh, dat vind ik ook best wel lekker. Ja, ja. Maar daarmee, wil je zeggen, dat, daarmee wil ik zeggen dat die allereerste reactie... gewoon een beschermingsmechanisme is van... Uh, ja. Van de tijd dat we goed in de gaten moesten hebben wat we aten. Want uh, rode bessen kunnen ook giftig zijn en ga zo maar door. Ja, en, en, en, en dat soort mechanismen: is gewoon hele oude evolutionaire aanpassingen. En, en is het dan zo dat bijvoorbeeld die rillingen worden aangestuurd door een van die... Want je had het over de zijn van die alternatieve zenuwknopen die van alles regelen ah ja, dat, voor ons. Ja, dat dus dat is een beetje de automatische piloot van het lichaam zou je kunnen zeggen. Dus de, de, je hebt, je hebt zo'n mooi woord, de prachtig woord, de homeostase van het lichaam. Dat wil dus zeggen dat alles in balans is en uh, alle de pH-waarden kloppen en uh, alle, alle, uh, alle parameters van je lichaam staan op groen. Uh, en dat, dat, dus dat sympathische zenuwstelsel kent, kent twee standjes: of je bent in beweging of je bent in rust. En die systemen die zorgen ook voor dat soort instinctieve reacties vaak. En dat is eigenlijk wat het is. De, want je hoeft dan niet na te gaan zitten denken: van oh, ik krijg het koud, ik ga maar een beetje zitten rillen. Zo. Want dat, dat, dat, nee, je kan het, het ook dat, niet dat, stoppen als je, als je gaat rillen. Ik bedoel, het, dat gaat niet. Dus dat systeem is best krachtig hè. Nou, nee, zeker, tuurlijk. Maar dat, is, dat geldt met alle uh, primitieve uh, onderdelen van je lichaam. Ik bedoel, uh, als je neemt het limbisch, uh, als je de hersenen neemt, uh, uh, die, die, uh, die, uh, die, uh, die cortex, die schil, die, die, op, he, die staat op het limbisch systeem. Dat limbisch systeem, dat is, dat is uh, zeg maar de, de onderkant van je hersenen, dat, de, de, daar zitten de primitieve. Uh, uh, functies eigenlijk zou je kunnen zeggen en uh, uh, die schil die er bovenop is gekomen evolutionair gezien dat is, onze, dat is waarom wij homo sapiens zijn maar die oermechanismen dat hebben dieren ook natuurlijk nah, dus, uh, okay. uh, dus die, ja, die rillingen dat, dat zijn gewoon bijna autonome reflexen waar je eigenlijk geen zak aan kan doen nou, geen zak aan kan doen, Mario. Een normaal mensen zou daar heel depressief van worden, maar het, het is niet zo. Hè? Het is gewoon een systeem wat ons in leven houdt en uh, wat ons af en toe laat ja. niezen en af en toe laten... Weet je wel? Ja, het zijn, het, het zijn allemaal van die grappige kleine... Uh, bijvoorbeeld, Je kent misschien het verschijnsel, 15 tot 20 procent van de mensen heeft dat. Uh, als, soms, moet je, als je in de zon kijkt, dan voel je dat je moet niezen. Ik, ja, heb dat, ik heb dat zelfs bij ja. de, uh, licht in de woonkamer. Ja, okay. nou, nou dat hebben heel veel mensen. Ik heb dat zelf ook. Nou, wat is dat dan? Nou, dat is heel eenvoudig eigenlijk. Uh, omdat op een bepaalde plek op je schedel de reukzenuw, de oogzenuw kruist... En die afstand is bij sommige mensen iets korter. Dat is het. <lacht> <Die trend. lacht> een technisch ja. inzicht, beste mensen. En jij maakt daar even een tekeningetje van. En dan kan je dan opzoeken. Want dit vind ik... Nou, hey. Vind ik een goeie. Nou, krijg ik eindelijk mijn een uitleg daarvoor. Voor, want... Ja. ja ik ja. kon dat nooit begrijpen. Dat ik, uh, toen we elkaar leerden kennen. En, en het was in zonnige Frankrijk dat we rondliepen. En in Italië in april, mei, dus zo, die echte felle zon. En ik moest constant niezen. We moesten nog een zonnebril ja. kopen. Ik moest constant niezen. En ze, ze snapten het niet. Ze heeft dat dus helemaal niet. Heel grappig. Nou ja, inderdaad. Het zijn, het zijn maar 10 of 15 procent van de bevolking heeft dat. Maar dat is gewoon een evolutionair, eigenlijk een foutje. Ja. En ook zo de tong omdraaien. Zo'n een, een kuiltje maken in de tong. Dat is ook maar een bepaald aantal mensen dat dat kunnen. Ah, ja. je ja. hey, nou, hey, oren hey, hey, bewegen. Ik heb al ja. te veel insecten op mijn computerscherm hier zitten en zo. Uh, we hebben een prachtige uh, wetenschap op woensdag. We hebben een mooie bereits voor volgende week, Mario. Zeker, zeker. Gaan we het lekker hebben over de bugs en de Beatles? Ja, de bugs en de, de Beatles. Ja, bugs Beatles, absoluut. Mm. Hè? En, uh, en, want een spin is geen insect, want die heeft afgevallen. Nee, poten, dat gaan we allemaal horen volgende ah, e ah, e ja, ja, week. Ik weet nou en niet opnieuw is van volgende week. Ja, ja, ja. Mario, je bent ontzettend bedankt. Ik vond het een geweldige, geweldige inzicht krijgen aflevering weer. Ik hoop dat je er zin in hebt volgende week. Zeker, ik vond het weer hartstikke leuk. Uh, ja. Jullie beiden gezondheid toegewenst en tot volgende week. Dankjewel, dan tot. tot... Hou je mondmasker op. De en, uh, ja, op de website kun je nu van Mario, als je kijkt naar het team, is daar een link naar hem. En dan ja. zie je hem in zijn laboratorium en zonder erachter te kunnen komen. Oh. Hey, heb je de geolocatie gewist van die foto? En zo? Ja, <laughs> en die, pornotapes. die doos met pornotapes. Uh, ja, voor, beeld, voor 10 euro he? haal ik het wel weg, Mario. <laughs> ja. Ja, nee, dus. dat moet lukken. Martinez is uitgespeeld. Ik wens iedereen een uh, gezonde week. Uh, blijf gezond, want je wil deze ziekte niet krijgen. Dit is geen griepje. Dank iedereen. Nee. Dag allemaal. Goed. Hoi.